Yo, 9 uur, Jo met het NOS Journaal. Het treinverkeer van en naar Schiphol is vanavond stilgelegd na een brandmelding. De melding kwam uit een van de tunnelbuizen, meldde ProRail. Het is niet bekend of er daadwerkelijk brand is of dat het gaat om loos alarm. In september moest de Schiphol-tunnel in twee dagen tijd drie keer dicht wegens brandmeldingen. Die bleken onterecht. Donderdag maakte ProRail juist bekend een hele reeks maatregelen te hebben genomen om herhaling te voorkomen.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 Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht op veel plaatsen regen. Morgen ook bewolkt en regen, maar in de loop van de dag droog en zonnig. Het wordt dan 15 graden. Ook zondag droog en zonnige periode. Na het weekend weer wisselvallig weer. Dit was het NOS-journaal. ABB Verkeersinformatie. Een korte file op de A27, Utrecht naar Breda. Vanwege een spoedreparatie bij Lexmond, twee kilometer. De rechterrijstrook rijstrook is namelijk dicht. Het treinverkeer van en naar Schiphol ligt stil. Dat heeft te maken met een brandmelding. Doorgaande reizigers tussen Amsterdam en Leiden kunnen eventueel omreizen via Haarlem. Maar treinverkeer rond Schiphol, dat rijdt dus niet. Hou rekening met meer dan een uur vertraging. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is 3 over 9 een hele goede vrijdagavond. Iedere vrijdag een mooie break. BNNT zetten punt achter de week. Iedere vrijdag sluiten we hier in BNN Today de week af. Vanavond doe ik dat samen met europarlementariër Marietje Schaken. Jakkels Erik Dijkstra uiteraard met Erik Kortom. En we hebben het zometeen over het vertrek van Jolande Sap. Alle ins en outs daarover. En we hebben het ook nog even. We kijken toch nog even terug op het debat tussen Obama en Romney. Vooral omdat Marietje Schaken als geen ander weet hoe het daar achter de schermen aan toe gaat. En hoe waanzinnig... Teleurgesteld, Maar ook een beetje verward zou wel niet moeten zijn na een, toch wel een debakel van Obama. Toch Maritje? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik was ja. ook verward. Ja. Dat ik nog steeds. Ja. ja. Je ziet het, hè? Ja, nee. Ja, ze... Maritje weet, weet heel goed hoe ze <laughs> daar geprapt worden. En dat het dus eigenlijk uh, onmogelijk is dat Obama het zo slecht heeft gedaan. Daar hebben we het zo meteen over. Je kan meekijken natuurlijk via de webcam radio1.nl. En dan zie je niet Ragnar Niemeyer, maar je hoort hem wel. NEC Ado Draag. 3,5 minuten gespeeld in de tweede helft. En de man die voor de meeste dreiging zorgde bij de 0-0 stand op dat moment nog. Want zo was het wel. Leroy George heeft NEC inmiddels... Na 47 minuten, kortom, na twee minuten spelen in de tweede helft. Met een zeer vrije vrije trap op een 1-0 voorsprong gezet. Tegen ADO Den Haag een overtreding op de punt van het aan de rechterkant van het veld. Dan staan er twee man klaar bij NEC. Die dreigen allebei te schieten. Het woord George. En die bal gaat net onder de kruising voorbij. Gabor Babels, de doelman van NEC. Denkt dat die bal via de rug van misschien wel Meijers nog even licht getoucheerd werd. En toen was die helemaal kansloos, Babels. Het is 1-0 voor de Bezoekers, of 1-0, pardon, voor de thuisploeg, voor NEC. De ploeg die tot nu toe zijn meeste punten buiten het eigen stadion haalde. Maar die dus inmiddels op voorsprong staat. Leroy George, 1-0, NEC, ADO, Den Haag. BNN Today. Zet een punt. punt. Achter de week heb je het nog zo'n lekkere, die van net was fijn. De die was leuk, met ja, leuk, de ja, Ik heb nu een, een jongen uh, die ik ongelooflijk graag mag. Omdat het een ongelooflijk eigen gereide, eigenwijze eigenheimer is. Deze man uit Volendam: ja? Ja, Kees ja. Mayfield. Uh, echte naam Kees Veerman. Uh, opereert onder naam Kees Mayfield. heeft een eerste plaat gemaakt die ik al heel erg mooi vond en heeft een nieuwe plaat gemaakt. Die heeft in een hele korte periode opgenomen in Utrecht met de band... zo live mogelijk. Meestal worden platen dan zeggen... moeten de een partijtje, de gitarist en wat het ook ook. Nou, hier heeft de hele band eigenlijk tegelijkertijd staan spelen. Uh, en dat hoor je aan deze nieuwe plaat. De nieuwe plaat heet Ten of Tien. Volgens mij heet hij gewoon Ten, want hij zingt in het Engels. Uh, en de eerste zanger heet Schizophrenia. En dat is een beetje ook waar Kees veel over gaat. Want Kees is ook een bijzonder sympathieke, aardige jongen... die af en toe, zeker op Twitter, want hij is een vervent Twitteraar... buitengewoon idioot uit de hoek kan komen. En dan moet ik. We heel erg overlag. Hij heeft een uh, grote voorliefde voor uh, masturbatie-tweets, zal ik maar zeggen. Dus als je hem <lacht> wil volgen op Twitter. Ja, het is. Ik zie mijn rietje kijken. wow, wat is dat? Doe het maar eens. Je, de eerste week weet je echt niet wat je overkomt. Maar dat hij mooie liedjes kan schrijven, dat bewijst hij met schizofrenie. Dus Kees Mayfield. Zijn masturbatietweet. Dat was eigenlijk wat ik wilde, wat ik wilde zeggen. Ik, ik, de... ik heb ze even opgezocht, maar ik zie het niet zo heel snel. Is hij ermee opgehouden? Nee, ik zie wel. Um, als je niet bang bent voor je deurbel, leef je te veilig. Nou ja, bijvoorbeeld. heeft van dat mooie. soort. Uh, ja, ik vind hem buiten gewoon leuk Twitter. Maar je hoort dus, Kees Mayfield... die ook heel mooi klein ingetogen liedjes. Dit is wat uh, up tempo Schizofrenia. Schizophrenia. Tijd voor een topic. Zeker. Lijkt mij. Uh, Jolande Sap, het zal vandaag uh, misschien... De, misschien is het je wel ontgaan, daar gaan wij het er zo meteen nog even over hebben. Maar ze vertrekt dus als partijleider van GroenLinks. Op de site van de partij zegt ze nu de partijtop. Het vertrouwen in mij opzegt het, hetgeen ik zeer betreur... zie ik geen andere mogelijkheid om mijn functie als politiek leider, fractievoorzitter... en kamerlid van GroenLinks neer te leggen. Ik doe dit met pijn in het hart. Laten we even teruggaan in de tijd. Het begon allemaal voor Sap toen ze in 2010 Femke Halsema opvolgde. En die had heel veel vertrouwen in haar. Jolande is ervaren...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 aan haar eh, besteed zal zijn en dat ze daarop een antwoord zal hebben. Maar ze had niet echt een antwoord op die hardheid. Vanaf het begin had ze het al lastig. Bijvoorbeeld door haar besluit om de politietrainingsmissie in de Afghaanse stad Kunduz te steunen. Het is echt een zware prijs voor ons. Het is echt heel moeilijk voor ons geweest om dit juist met dit kabinet te moeten doen. Ja, en ze kreeg daarop ook heel veel kritiek vanuit haar eigen partij. Daarna bleef, bleef, het, bleef het zwaar voor haar. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld door het stackdoors-incident. Kun je, je nog herinneren? Ja, vast wel bij de Algemene beschouwingen van 2011. Voorzitter, ik nodig de heer Wilders uit. Kijkt u even goed. Zo doet hij dat, meneer Wilders. Zo gaat de stekker eruit. Nou, voorzitter, mijn conclusie is dat bij mevrouw Sap de stekker er volgens mij nooit heeft ingezet. Goedemorgen. Afgelopen zomer bleef Sap lijsttrekker naar een heftige strijd met Tofik Dibi. Op Jolande Sap is uitgebracht 12.242 stemmen is 84,08 procent. APPLAUS ja, dit overtreft mijn stoutste dromen. Dit overtreft ook de wildste peilingen. Dus het is echt een heel ruim mandaat ja, voor de koers uh, die we hebben ingezet. Ja, het leek duidelijk, het mandaat leek duidelijk. En die strijd met Dibi heeft het aantal zetels uiteindelijk toch niet echt goed gedaan. GroenLinks verloor zes zetels bij de verkiezingen. En toch besloot Jolanda Sap om te blijven. Nou, ik heb besloten zelf om door te gaan als partijleider. En we hebben met de partijtop ge, ja, teruggeblikt op uh, het resultaat. Van meet af aan hebben wij als partijbestuur gezegd... we steunen Jolande en we hebben geen ondergrens daarin. En we hebben geen ondergrens daarin. We hopen dat ze de kracht heeft om te blijven staan, ook naar dit resultaat. Dus, maar het bleef rommelen en vanmiddag heeft de partij op het vertrouwen in SAP opgezegd. En dus besloot ze op te stappen. Tot spijt van Mark Rutte en Diederik Samsom. Ik heb met Jolanda Sap uh, heel goed samengewerkt. Uh, we waren het heel vaak oneens, een aantal keren ook wel eens. En wat ik enorm in haar waardeer is haar zeer open stel. Het is een uh, moedig uh, politica. Uh, ja, ik betreur haar vertrek en ik wens haar alle goeds. Het was een uh, gewaardeerd collega. En ze uh, heeft met passie voor groene en rechtvaardige politiek. Dus ik zal haar missen. Vanaf vandaag is Jolanda Saab af. Zo gaat de stekker eruit. Dus. Maritje Schaken, Europarlementariër voor D66. Was je verbaasd? Ja, ik wist wel dat ze met het onderzoek bezig waren... Um, dus... Onderzoek naar de uh, uitslag van de verkiezingen. Ja, precies. Ja. Dus binnen de partij daarmee bezig waren. Dus ik had dat op dit moment uh, niet verwacht. Maar ik ken haar zelf ook niet. En ik zit niet bovenop wat er allemaal uh, binnen GroenLinks uh, uh, gebeurt. Dus het dus maar... kwam voor mij net zoals een verrassing als voor veel mensen denk ik ja. vandaag. Maar je was niet erg verbaasd, begrijp ik. Daar begon je mee. Nee, wel. wel. Wel echt verbaasd. Ja, wel verbaasd. Ja. Ik wist dat ze met het onderzoek bezig ja, waren. Precies, dus ja. ik, ik weet, en ik hoor ook van collega's die uh, bij GroenLinks zitten... dat ze natuurlijk ja, worstelen met wat is er nou gebeurd met onze partij. Wat moeten we opmaken uit zo'n verkiezingsuitslag? Dat is logisch, denk ik. Uh, dat je daaruit probeert te leren. Dat je gaat nadenken over hoe je verder moet, vind ik allemaal, uh, vind ik allemaal heel veel zelfsprekend. Ja. ja, Erik? Ja, ik vond het een heel raar moment... Dramatische verkiezingsuitslag, uh, hielden ze nog vier zetels over. En ik was toen een dag, daarna, een dag later was ik zelf in Den Haag. En toen zat Jolanda Sap op een geheime locatie te praten met het partijbestuur. Uren en uren lang. En toen kwam ze eindelijk tevoorschijn om met GDVB te gaan kletsen. Nou, toen zag ze er echt uit alsof ze zo van een kruisaf was gehaald. En toen daarna moest ze weer terug in dat urenlange partijoverleg. En daar kwam toen uit: in godsnaam, ze mag blijven. Ja. En, en om dan nu uh, uh, Toen een Toen hebben ze later... nog een heel fijne, mooie tweet verstuurd. Ja. Goh, we staan met z'n allen achter jou. Ja, het is het een... fijn dat ze blijft. Ja, En dan nu een maand later, geen verkiezingen in zich, niks. En dan nu zegt maar maar ik kan, zeggen we van kan, kan Ik niet zeggen, kan, kan iemand dat verklaren? Ja, dat dat, dat is... je dat op deze manier doet, is dat dan gewoon deugd dat partijbestuur dan niet? Of is er uh, druk vanuit de achterban uitgevoerd? Marietje, jij bent uh, politiek aangelegen. Hoe? Uh... Wat zou dit kunnen zijn? Nou, gelukkig herken ik dit soort uh, uh, praktijken niet. Ik weet niet hoe het intern is gelopen... maar ik zie wel ook op Facebook en op Twitter... allerlei leden van GroenLinks hier heel erg van schrikken. Ja. En ik kan me voorstellen dat ze de rust in de partij willen terugbrengen. Uh, ja. Nou, dat is nu niet gelukt uh, in ieder geval. Nee, precies. Even naar onze politieke analist Siebert van Linden. Sieward, goedenavond. Rond. Het is natuurlijk al heel langer hommelen ze binnen GroenLinks. Dat hebben we allemaal wel kunnen zien. Uh, volgens jou, waar is het nou echt misgegaan met SAP? Nou, het is eigenlijk misgegaan op haar uh, relatie met het partijbestuur. Uh, dat waren al botsende ego's, al maandenlang. Uh, en uh, nou ja, zoals ik bij jullie al eerder heb gezegd, ik verwachtte dat sap zou vertrekken zo richting het einde van de formatie. Uh, en zo is dat ook gebeurd uh, op een manier waarbij uh, voorlopig nog niet het partijbestuur wordt meegesleurd. Nee, morgen is die partijraad, dan uh, hebben de leden hun zeg. Je denkt niet dat het partijbestuur in ieder geval wening morgen op straat staat? Uh, wat Laatst wat ik daarvan heb gehoord is dat ze zelf niet die intentie heeft. Uh, maar ik kan me heel goed voorstellen dat er leden zijn die uh, haar absoluut morgen uh, ja. uh, weg willen hebben. Nou, Volgens mij heeft ze ook gezegd, als de leden mij weg willen hebben, dan ben ik weg. Ja, nou, zo hoort dat ook te gaan. Dat is uh, niet meer dan een formele opmerking. Maar ik denk wel dat het initiatief vanuit leden er zeker gaat komen. En uh, laten we wel weten, uh, het partijbestuur heeft er ook een ongelooflijk zooitje van gemaakt. Uh, hoe ze de afgelopen maanden hebben geopereerd. Maar want ik vroeg het net aan Marieke... maar weet jij dan misschien, kan jij uitleggen waarom dit zo in zo'n rare tweetraps- of drie-traps gegaan is? Ja, ik heb, ben er vandaag flink achteraan uh, wezen bellen. En um, het verhaal dat ik naar boven krijg is dat um, uh, het gesprek eerder met Jolande Sap, na de verkiezingsuitslag, dat het partijbestuur samen met politisten van de kandidaatcommissie dat ze hebben gedacht: als Sap nu weggaat, dan gaan we met z'n drieën weg. Uh, Zij is toen blijven zitten. Ze hebben een brief voorbereiding gehad van de Tweede Kamerfractie, de Eerste Kamerfractie... in het Europarlement uh, en de wethouders van de grote steden. Die wil dus vandaag naar buiten brengen. En daarmee zou een soort van brede coalitie afscheid gaan nemen van, uh, van SAP... en zouden zij weer buitenschot blijven. Nou, SAP uh, kreeg daar lucht van haar persverlichter... en heeft erop gezegd, nou dan ga ik op de zieke manier zelf uh, wel uh, via de voordeur. Uh, en dat duidt er toch wel een beetje op dat het uh, echt heel erg een poppetjespel is geweest. Natuurlijk, ze was al een beetje uh, klaar na die verkiezingsuitslag... maar het is echt de personenstrijd in die partij geweest... die, uh, die uiteindelijk uh, het grootste effect heeft gehad. Okay. Ja. Maar dan is het natuurlijk wel erg lullig gegaan op deze manier... maar ze wilde, haar, haar, ze wilde haar sowieso kwijt. Ja, ze wilde haar sowieso kwijt, alleen de manier waarop uh, moest uh, bedacht worden. Uh, het is op zich ook niet heel gek. Ik bedoel, het is natuurlijk ook een... Uh, een uh, gigantische, uh, gigantisch verlies. Um, en uh, Sap was daarbij, uh, ja, is toch een politica die een beetje tot haar eigen niveau van incompetentie is gestegen. Ze was een heel kundig Kamerlid. Misschien niet zo'n heel erg goede fractievoorzitter, uh, dat zal ik ben iedereen intern daar ook wel, uh, wel zeggen. Uh, maar het, het jammer is van de politiek, het is eigenlijk altijd up or out. Uh, je kunt alleen maar een niveau omhoog. Uh, en anders moet je weg. En het zou, is eigenlijk heel zonde van, uh, van Jolande Sap. Dat is een heel goed Kamerlid. Maar ja, ze kan nu niet opeens meer uh, terug die fractie in. En ander het leiderschap, daarvoor is te veel kapot. En dat is toch wel, ja, de politiek wel aan te rekenen. Dat talenten als Jolande Sapt nu ja. zo uh, beschadigd weg moeten. Even tussendoor naar Ragnar Niemeijer, NEC ADO Den Haag. De tussenstand na ruim een uur spelen is 1-1 geworden en ADO heeft dus gescoord. Dat heeft Van Duinen gedaan, maar er zal nog heel veel dit weekend worden nagesproken over dat doelpunt. Was het een treffer of was het het niet? Want... Communicatieproblemen achterin bij NEC met doelbom Babels. En Rens van Eijden, de centrumverdediger, met name die laatste mag zich het aantrekken. Dat hij niet opruimt. Van Duinen dan heel dicht bij het doel, bij de paal. Die lift die bal langs Thierry, zijn ploeggenoot. En dan stuitert hij al dan niet voor 100% achter de doellijn. Ik heb inmiddels 8, 9 herhalingen gezien op de monitor rechts van mij. Maar ik durf het nog steeds niet met volle 100% te zeggen. Was hij er helemaal overheen of niet? Ik denk wel zeker voor 95%. Maar Babels die uh, moesten vissen. Het is 1-1 uh, en ADO dus langs zij bij NEC. Zie nog eventjes, um, het is iedereen een beetje tegen SAP, hè? Ik bedoel, de, de huidige fractie ook? Ja absoluut. Er is heel vaak gevraagd aan de nieuwe Tweede Kamerfractie of ze SAP zouden uh, steunen. Daar hebben ze nooit een antwoord op willen geven. Sterker, ze hebben intern afgesproken dat ze eigenlijk van af wilden. Uh, dus uh, ja, ook daar had ze... Het is niet zo dat alleen maar dat partijbestuur tegen haar was. Het was gewoon, uh, ja, bijna sap tegen het soepie. Maar, maar Siebe, dat zijn toch, toch eigenlijk gewoon drie lichtgewichten, die andere drie? Uh, nou ja, dat uh, zul je zelf niet horen zeggen. Bijvoorbeeld Liesbeth van Tongeren heeft zelf al leiderschapsambities. Uh, Jesse Klaar wil in de toekomst uh, de partij leiden. Bram van Ooyk is natuurlijk uh, een uh, oud-gediende. Dus dat is niet zo'n club als je misschien zou denken. Maar een van die drie zal het dus moeten gaan doen? Absoluut. Wie denk, je dat het, wie denk je dat het gaat worden? Uh, okay. dat zal, Klaver ja, heeft ben Onvermijdelijk dat het van oink worden. Uh, Lisbeth van Tongeren zit nu als het goed is in Marokko. Uh, Jesse Klaver die wil pas als er verkiezingen in zicht okay. zijn. En uh, nou, dan zal hij het worden. Maar ik dacht dat ze dat, dat die Catalijnen buitenweg uh, van stel gaan halen. Ja, dat is, hebben ze eerder al wel gedacht hè, voor de verkiezingen. Uh, Meneer heeft het eigenlijk nooit gedaan. Die heeft natuurlijk nu ook niet echt een positie om dat te kunnen doen. Uh, maar daar zijn wel inderdaad voor de verkiezingen geruchten over geweest. Hm. Maar op die bram van oh ik, dan denk ik jeetje, dan moet je helemaal ja. iedereen gaan uitleggen wie ja. dat is. Ik, Foto's, smoelenboek. Ah. Ja, dat, dat lijkt me nou niet de, de gedroomde kandidaat. Nee, nee maar... dat is geen kandidaat waarmee je verkiezingen wint, maar, nee. maar waar misschien wel wat rust in de tent kan, uh, kan hebben. En dat lijkt nu een beetje het hoogst haalbare voor GroenLinks. Maar ja, ze zouden ook natuurlijk andere sprongen kunnen wagen. Gewoon die partijen op zijn kop zetten. Ja, of zoals jij vandaag in de Next schrijft, opheffen die handel. Ja, of opheffen of onderbrengen de komende vier jaar bij de PvdA. Zodat je Samson de Grootse maakt en je nog een groen regeerakkoord uh, kunt uh, afdwingen. Uh, maar het is nu, ja, de, de partij staat op uh, punt van instorten en is uh, bijna irrelevant aan het worden. Dus ja, dat was Siewert. Oh, Siewert heeft zijn rekening, rekening niet betaald. Dat, dat was Siewert. Uh, dat is natuurlijk wel al, al gesuggereerd ook door, door Vergent. Hè. Um, moeten we niet opgaan in de PvdA? Ja, maar dat zegt, Vergent zegt dat Vergent. Nu ze ze thuis in Groningen zitten. Uh, achter de gordijnen. Nou. En trouwens, jij bent voor d hè? Het was toch maar een paar jaar geleden nog. Dat er ook werd gesproken. Moeten we de club ook niet op even? Want het is eigenlijk niks meer. Ja, en zie waar we vandaag staan. Ja, dat bedoel ik. Maar er is niks zo veranderd. Ja, maar er is niks zo veranderlijk als de Nederlandse kiezer hè. Als er nu, als er toch weer een goede kop daarbij komt en toen in romme kwam, zei ook iedereen wie zich gewoon naam die man. Maar ja. ja, als je nu echt even kijkt naar de, de, de, de, de, de, de, de vier zetels, Bram Oijk, die volgens mij niemand kent. Ja, maar ze moeten volgens mij die hele tot, partij. Tot, de doden opgeschreven, ja, maar ze wel. moeten die partij helemaal opnieuw. Het, het is heel onduidelijk geworden waar die partij eigenlijk voor staat. He, vroeger was dat duidelijker, toen dus stonden ze voor milieu en onder Femke Halsema is het eigenlijk al ingezet dat die partij eigenlijk steeds rechtser werd. He, en, en minder sociaal. Steeds minder links eigenlijk. En, en Jolande Sap heeft blijkbaar, heb ik wel eens gehoord... achter de schermen geprobeerd om er links weer een beetje erin te duwen. Dat is ook allemaal mislukt. nou, Maar tegelijkertijd heeft ze ook wel een stap genomen... om verantwoordelijkheid te nemen. Ook bij het Lent-akkoord. Ja, maar zo ken ik er nog wel een paar. Want haar lijk is nog warm. En, en de enige die er nu enthousiast over zijn, dat is Rutte. He, omdat Sap hem geholpen heeft met die Kunduz toestand. En Pechthold zegt, ja, moedige politica, ja omdat ze hem geholpen heeft met het lenteakkoord. Nou ja, maar die, het twee, die twee stappen had ze allebei beter niet kunnen. Nee doen. Het, is wel het is moedig geweest om dat, om dat te besluiten en in dat akkoord ja, mee te gaan ten opzichte van je achterban. Ja, maar ze is misschien wel een goede politicus, of, of maar niet zo handige. Ja, ja, maar dom, dom of moedig, Ik bedoel dat ligt die die ligt. Ja, nee, maar als je volgens je tegenstanders eigenlijk zeggen van, goh, het was een moedige politica. Ja, dan heb je misschien zelf niet zo handig gespeeld. Nee. <laughs> Nee, dat is misschien ook al heel hard. Sievert, was het onvermijdelijk dat SAP opstapte? Uh, ja, uh, als je terugverligt altijd... maar dat was wel te verwachten dat zij op zou stappen. Maar uh, ja, je had een, als je nu even gewoon een half jaar terug in de tijd gaat... voordat Tove Dibi uh, de laspak uh, begon uit te hangen... dan had je dit toch niet kunnen verwachten... dat die partij zo snel van tien zetels uh, zo snel zou imploderen... en dan eigenlijk ook de kamerfacties, het leiderschap, partijbestuur... Uh, dat is toch wel heel snel gegaan eigenlijk, uh, ja. had ik niet verwacht. Zie jij het nog ooit, ik bedoel, nu die wening van de partijvoorzitter ligt enorm onder, onder vuur, die wordt misschien morgen wel, nou ja, je weet niet wat er gebeurt bij uh, die ledenraad, maar... Ik weet niet je of, je, of je de tweet van Femke Halsema, uh, van uh, ja, uh, een paar zet... uur geleden, zo partijtop, tussen aanhalingstekens, mij hoeven jullie voorlopig niet meer te bellen, nee, was getekend, Femke Halsema. Iedereen is superkritisch, uh, komt het nog goed? Ja, het, het komt vast wel goed. Je hebt eigenlijk twee opties. Of je gaat dus echt uh, nu die hele partij uh, veranderen. Um, en dan bijvoorbeeld uh, groen label worden van de Partij van de dus, dat is het hele heftige scenario. Je kunt ook, en zo'n brand van oink, dan doe je eigenlijk een beetje wat Pechtold uh, heeft gedaan. Gewoon heel degelijk zijn, heel betrouwbaar zijn. En gewoon vanuit die Tweede Kamerfractie de boel weer opbouwen. Um, dat uh, twee, drie jaar gewoon heel braaf en zonder al te veel... Uh, een arrogantie doen. En dan heb je ook wel weer kansen en je er bovenop komt... als je vervolgens uh, een goed leiderschap vindt. Uh, maar voorlopig uh, ja, hebben ze niet zo'n uh, gigantische positie in de politiek. Heel veel erger kan het niet, Marietje. Of wel? Nee, dit is natuurlijk heel pijnlijk. Ook persoonlijk voor haar en ook voor de partij. En ja. daar zitten natuurlijk ook gewoon goede mensen... die dit helemaal niet willen. En die moeten ja. zich nu gaan uh, bezinnen op de toekomst. Ja, met de, er zit ook natuurlijk altijd een hele vereniging... een hele groep mensen achter. Dus ik, ja, ik vind het ook echt heel pijnlijk om, uh, om te zien. Ken jij haar, Jolanda? Nee, ik heb haar wel een keer ontmoet in het Europese parlement toen ze langskwam. Maar kennen, nee, ook niet mee samengewerkt. Nee. Ik vond wel trouwens die, die, die speech van haar op die verkiezingsavond. En toen ze op drie zetels uitkwamen. En dat zij uh, nog even een trap naar haar richting Wilders ging geven. Zo. Nou, dat vond ik echt het dieptepunt, het dieptepunt van de verkiezingen. Ja, ja, zou... Wie, wie ja, dat, dat ingefluisterd had, dat oh, weet ik ook niet. Was die zelden. Zelden, maar, jongen, jongen, jongen. Nou, dat was zeker dezelfde die die stekkendoos had bedacht. Ja. Alleen, dat was tofig, hè, die was toen al weg. Maar jongen, jongen. Iemand twitterde vandaag ook. Ondanks dat ik moest opstappen. Ben ik toch heel erg blij met het verlies van de PVV. Ja, ja, ja. <laughs> Goed, uh, het is wel voor haar persoonlijk natuurlijk wel een drama. Dat, uh, is, dat lijkt me duidelijk. Sierrit van Linde, je mag weer verder. Je, was, je had net het voorgerecht achter de rug, hè? Je gaat nu verder met het hoofdgerecht. Ik ga lekker eten. Ja, doe dat. Dankjewel, Sierrit. BNN Today. Zet een punt. Achter de week. Een potje rocken. Even, ja, even onze haren achterover blazen. Nou, dat is ook een beetje overdreven. Maar ze zijn terug. Van, ze hebben een tijdje geen plaat meer gemaakt. Het 23ste album. Met alle greatest hits en live albums erbij geteld. Is het het 23ste album van deze formatie. Uit Houston, Texas. Daar heb ik het over ZZ Top. Die we allemaal natuurlijk kennen van uh, lange, twee mannen met een lange baard... en één man zonder. Hoe oud zijn die mannen? Nou, ze zijn opgericht in 1969. Dat was het jaar dat ik het levenslicht ja. zag. Uh, dus kijk je aan, zo, zo lang zijn ze al bezig. En volgens mij was Billy Gibbons toen al een jaartje of 16, 17, 18... Nou, dus reken, reken maar uit. Um, Billy Gibbons, Dusty Hill en Frank Beard. Uh, Billy Gibbons en Dusty Hill zijn de mannen met die grote grijze baarden. En de drummer, die heet Frank Beard. En die heeft geen baard. Dat is een van de leuke, leuke <laughs> kleine details. Um, deze mannen, deze oude lullen, die hebben een plaat uitgebracht. Een nieuwe plaat, die heet La Futura. Oftewel, de toekomst. <laughs> En je moet horen dat uh, um, Billy Gibbons... staat ook een foto binnen in de jammer dat het radio is. Ik hou hem even op, omhoog voor op Radio 1, voor op de webcam. Um, er staat een foto op. Je ziet echt, ze zijn nog grijzer. En, en je hoort dat Billy Gibbons' stem... inmiddels echt door een, door een uh, grove schuurmachine getrokken is. Ik ga draaien. I got to get paid. Want zo staat het er ook. G -O -T -S -S -A. I G-O-T-S-A. I got to get paid. En het is een partijtje Zizitop. Um, waar ik heel erg van geniet. En nou, jij hopelijk ook. On my dressing, yes, sir. You know I got to get paid. A 25 lighters on my dressing, yes, sir. You know I got to get paid. I got 25 lighters for my 25 folks. Gonna break the bank. 25 moons. About to rip the suits with 25 flows I got 25 light as well, don't you know mm -hmm. 25 fly diamonds in my ring 25 twirls in the trunks to bang Oh! 25 mil. Gonna enough for a big time 99 Seville. <laughs> 25 lines on my dresser, dresser. I got to get paid. I got 25 lines on my dresser, dresser. <laughs> 25 doors <laughs> Represent for the doors on hold the 25 more. Seize it none Put 25 out the door Hitting the hard We're do tune into 25 shows Put 25 lighters on my dresser, dresser. You know I got to get paid. lighters on my dresser, dresser, yes sir, I got to get paid, Come so 25 lighters on my dresser, yes sir, I got to, got to get paid, I... 25 lighters on my dresser, yes sir, Jobboot komt hier binnenlopen en die denkt. Wow, wat een lekkere plaat te missen, geloof ik. Leek mij. Um, Shaking his that, hair. Ja, yeah, yeah, inderdaad. Mm. Uh, uh, back and forth. De Zizi top geproduceerd door de legendarische producer Rick Rubin trouwens. En I got to get paid. Lekker nummer, Ragnar. Nou, ik vind dat Kimmy uh, me all your love. toch net even wat prattiger voor in de auto, eerlijk gezegd. Erik rolt met zijn ogen. Ja, van onbegrip is dat? Of? Ja. Nee, uit liefde. Uit uh, liefde voor de plaat, ja. Uh, ja. Nou, dik in kwartier nog, 1-1 de stand. En uh, de regen valt al een tijd lang behoorlijk mals uit de hemel. malse regen in Nijmegen. En dat lucky shot van Van Duinen, dat uh, doelpunt, wat, uh, was het er een of was het er uh, geen... Ik denk uiteindelijk van wel, want ik heb inmiddels een slow-mo gezien waarbij de bal toch echt helemaal over de lijn leek te zijn. Dus... Maar dat doelpunt van Van Duinen heeft ADO zeker geen boost gegeven. Sterker, er is eindelijk sfeer in het stadion ontstaan. Omdat NEC vanaf dat moment echt voor de overwinning is gaan spelen. Nu ook een opening aan de zijkant bij ADO. Op rechts wordt Omeru eh, aangespeeld. En dat was niet de bedoeling, want die speelt bij ADO. Wel de bal over de zijlijn. En dus mag NEC gaan gooien. Doet dat halverwege de ADO-helft hier ver vandaan. Voorneemt aan de creatieve middenvelder. Nog jong, groot talent zet door. Omeru is de man die hij tegenkomt in de hoek van het veld. En zo komt ADO. Eh, Ado hier weg. Moment gezien met ten voorde ingevallen voor Melvin Platje bij NEC. Die had mogen scoren rechts voor het doel. Maar vond de lange hoek niet. Dat was een beste kans. Nu voor op de achterlijn. Weer Omeru en Den Haag moet alle zeilen bijzetten in deze fase van de wedstrijd. Om overrend te blijven. Er is bovendien nu een blessure bij Ado. En dus ligt de wedstrijd stil. Kevin Visser, de middenvelder, hij erbij vanaf het begin. Omdat Holla vanavond ontbreekt vanwege een schorsing. Hij moet even verzorgd worden. En die Holland missen ze wel, oh, dat is wel een aanjager. Een kwartier nog in Nijmegen en in Seado 1-1. En bij ons blijft hangen de regen. Ragnar, dat <laughs> zo. Radio 1, het NOS Journaal. Van half tien met Jobboot.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 Morgen buigt de partijraad zich in Utrecht over het besluit van de partij Top om het vertrouwen in Sap op te zeggen. Vanuit GroenLinks kwam vandaag veel kritiek op die partij Top over de gang van zaken. Het Turkse leger heeft opnieuw Syrië beschoten nadat een Syrische mortiergranaat was ingeslagen. Er is een tweede incident in drie dagen. Woensdag bombardeerde Turkije militaire doelen in Syrië... nadat een Syrische mortiergranaat slachtoffers had gemaakt in een Turks grensdorp.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 en zwaaien je boot uit. Met z'n allen, je, met allen. je luistert naar BNN Today op Radio 1. Iedere vrijdag sluit ik de week af. Deze week doe ik dat met Jakals, Erik Dijkstra... en Europarlementariër Marietje Schaken... en uiteraard met Erik Kortom. Je kan ons ook zien op de webcam radio1.nl... of Twitter mee. Of en Twitter mee. Ook gezellig. En, Hashtag en, en webcam, webcam en Twitteren. Dus en luisterend. Ja, zeker. Erik, ja. het volgende onderwerp. Luister maar. Mr. Chairman. Accept your nomination for president van de United States. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Het is begonnen woensdagnacht. Begonnen de, de presidentsverkiezingen in, in Amerika pas echt eigenlijk met het allereerste aller televisiedebat. De, televisie de eerste confrontatie tussen Barack Obama en Mitt Romney. En vooraf was Obama toch eigenlijk wel de favoriet. Uh, iedereen verwachtte wel dat Obama in het Witte Huis zal blijven... en dat het allemaal goed zou gaan en zo. Maar er kwam heel snel een heel vreemd verandering. Het leek wel of hij geen zin had, Obama. Alsof hij eigenlijk daar helemaal niet in Denver wilde zijn. Hij was echt gewoon niet in vorm. Ja, waardoor het kwam weten wij veel. Misschien was het wel want dat was het. Misschien was dat hetgeen wat hem afleidde. Obama was niet heel erg scherp. En daar maakte meneer Mitt Romney uh, gretig gebruik van... door behoorlijk agressief op Obama te reageren. Ik just don't know hoe de president... could have come into office... en zijn energie en passie twee jaar... For Obamacare, instead of fighting for jobs for the American people, it has, it has killed jobs. En Obama had wel degelijk een weerwoord, maar daar vielen af en toe wat gaten in in dat weerwoord. Let me tell you exactly what Obamacare did. Number 1 if you've got health insurance, it doesn't uh, mean a government takeover. Uh, you keep your own insurance, you keep your own doctor, but it does say insurance companies can't jerk you around. We've seen this model work really well. En na de slotwoord. Uh, then I promise I'll fight just as hard in a second term. I will keep America strong and get America's middle class working again. Werd Romney met 67% tot de winnaar van het debat uitgeroepen. Ondanks zijn goede optreden stelde hij die nog wel een heel raar plan voor om te bezuinigen. I'm sorry Jim, I'm going to stop the subsidy to PBS. I'm going to stop other things. I like PBS. I love Big Bird. I actually like you too. But I'm not going to I'm not going to keep on spending money on things to borrow money from China to pay for. Hij liegt en ik ben heel verdrietig, want hij wil geen geld meer geven aan de aan de publieke omroep in de Verenigde Staten en aan Zed op straat. En dus ook aan Pino, die in Amerika gewoon Big Bird heet. Uh, um, die is misschien wel zijn baan kwijt. En ook de kinderen zullen de gevolgen van de crisis dus voelen. En een enorme hiaat in hun opvoeding gaan oplopen. Als Midwom die uiteindelijk president zou worden. Maar goed, naast dat werd er vooral gesproken over de economie. En omdat het nogal wat langdradig kan zijn, heb ik even een kleine samenvatting gemaakt op een behoorlijke dikke beat. Op een wat, Erik? Op een dikke beat. Een wat? Een beat! Under Iran's definition. Donald Trump is a small bit. That kind of approach. I believe will not grow our economy. Het is niet Donald Trump, je taxen. Het all those small kleine You Je taxes taxen en je jobs. Hallo, taxes 18 times. Bring down rates, broaden the base. Simplify the code, is for growth. Oh, we're going to double down on the top down. America does best okay. when the middle class does best. <laughs> Bring down En degene die rates, gelooft dat ik dit echt zelf heb gemaakt... die mag nooit meer naar dit programma luisteren. <laughs> Ja, Marietje Schaken, Europarlementariër voor D66. Je zit wel te lachen, maar dat uh, zat je toch bij het debat uh, snap je? Nee, niet, helemaal hè? niet, maar je kan je voorstellen dat het op een beat niet zo vaak is hoe wij uh, politiek uh, bekijken. Dus daar nee. moet ik even om lachen. Um, nee, maar, helemaal niet. Ik, ik uh, schrok, denk ik, net zoals heel veel mensen van wat er met Obama aan de hand is. Um, wat en, zag je gebeuren? Ik vond hem niet erg zeker uh, staan, gewoon. Uh, en ik... ik zag later dat hij af en toe wat opschreef. Ja. Maar omdat hij naar beneden keek, leek ja. hij net een beetje een jongetje... wat in, in de hoek stond, wat op zijn kop kreeg of zo. Het was een hele... Uh, kleine houding. En uh, meestal, hè, als hij speeches geeft, staat hij sterk. Uh, heeft hij uh, bevlogen woorden. En dat ontbrak echt helemaal. En dat is, uh, jij, jij weet hoe het eraan toe gaat, want jij hebt daar gewerkt, hè, in Amerika? En, ja, um, ik heb in het huis van afvaardigd gewerkt. En ja, toen hij nog senator was. Toen dus hij, dus, uh, hij nog senator ja. was. Maar je weet hoe het er eraan toe gaat. Je weet uh, hoe ze daar tot, tot minutieus voorbereiden. Hij ja. weet toch dat er een camera op hem gericht staat? Ja, zeker. En ik had het er vandaag uh, ook nog met een paar Amerikanen over uh, die ik sprak. En er waren ook wel mensen die dachten, dat hij uh, heel weinig had geslapen vanwege strategisch overleg over het eventueel escaleren van het conflict in het Midden-Oosten, Turkije, Syrië, ja. uh, opstanden in, uh, in Iran. En dat zijn natuurlijk ook dingen, en dat is het gekke aan de situatie... waar je dan in komt met al dat scripten en nadenken... dat ze er waarschijnlijk voor hebben gekozen om dat soort dingen niet te benoemen. Het debat mocht niet gaan over het buitenland. Een president is natuurlijk nooit moe, ook al heeft hij de hele nacht vergaderd. Uh, hè, die moet er gewoon fit bij staan. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat dat echt de reden was. Want het was wel op een avond dat er... Uh, uh, tussen Syrië en uh, Turkije echt een grote spanning uh, ontstond. Of in elk geval van een onduidelijke situatie. waarin uh, ja, hij vast met zijn hoofd daarbij zal zijn geweest. Hadden ze het beter kunnen besluiten om, om dat wel te laten vertellen? Denk ja, je dat gevoel heb ik wel. En ik bedoel, ja. sorry hoor, maar dat ik, je krijgt nu allemaal van die verhalen dat er steeds gespind wordt. Ja, rom die logen eigenlijk. Obama was een beetje moe had de hele avond zitten vergaderen. Het was gewoon heel slecht. Ja, maar Dat heb ik ook als eerste echt, gezegd, dus dat probeer ik helemaal niet slecht. weg te echt, poetsen. Het is dus echt een off-day, weet je wel. En, ja, maar dat kan dus kennelijk ook gewoon bij en, de beste gebeuren. Ja. Want het is een groot contrast met hoe we hem ook kennen. Ja. Zowel spontaan als met een teleprompter, want daar wordt natuurlijk ja, maar, ook allemaal ja, ja, gewoon gemaakt. Eigenlijk kan het toch gewoon niet gebeuren. Dit moet toch niet kunnen gebeuren? Nee, en hopelijk punt. is iedereen gewoon ook weer wakker. Uh, laat dat duidelijk zijn. Kijk, uh, dat lijkt mij wel, ja, Obama, nu. Obama staat nog steeds voor, overigens. Was de favoriet, is de favoriet. Um, het oh, is wel natuurlijk spannender geworden weer nu. Absoluut. Ik bedoel, Hij uh, ja, is hadden... ja, back in the race, zeggen ze over Romney. Ja, dat denk ik ook. Uh, en daar ben ik niet per se blij mee. Maar ik denk wel dat het waar is. Um, maar ik ben heel erg benieuwd hoe het nu verder gaat. Het volgende debat zal ook over het buitenland gaan. En daar is het voor Romney veel moeilijker. Want uh, eerst heeft hij geprobeerd uh, het debat een beetje te verleggen. Hè, toen hij merkte dat een aantal economische argumenten uh, niet zo goed aansloeg... heeft hij ook een opiniestuk geschreven en gezegd... nou, ik weet het allemaal veel beter. Nou, dan kwamen er drie punten uit. We moeten economisch sterk zijn, militair sterk dan op waarde inzetten. Nou, Dat is nou werkelijk geen visie. Dat zijn allemaal... Nekzeggende, loze uh, dingen. Ja, ja. Uh, maar je zag hem dus proberen om ook de aanval op Obama... in het buitenlandbeleid uh, op te zoeken. Hij heeft ook heel stevig gereageerd na de uh, aanslag... waarbij een Amerikaanse ambassadeur in uh, Libië in om het leven ja. kwam. En dat is een hele riskante soort van aanvallen... Daar is uh, hij natuurlijk daarna op zijn reacties ook weer enorm op aangevallen, Romney. Ja, precies. Dus ik denk dat het debat over de economie voor Obama het moeilijkste was. En dat het komende debat, waarin ook het buitenland ter sprake komt... voor hem uh, kansrijker is maar ja, leef, om zijn positie leef, terug te vechten. Leeft zo'n debat wel? Denken de Amerikanen niet van... ja, hallo, we hebben wel andere zorgen aan onze kop ah ja. binnenlands. Nou, Kijk, daar kijken vond, 60 ik, miljoen mensen naar. Ja, dat weet ik. Kijk, maar wij hebben hier natuurlijk de hele tijd in, in, in Nederland ook gehoord. Nou, dat is debatcultuur fantastisch. Ik vond het eigenlijk heel saai. Ja, het was ook saai. Het was het want er begon echt al, een saai debat. Er gebeurde gewoon geen moer. Weet je wel. Heel en dat technisch, hè? He, ik, ik vond ik het, vond vond het ook een was beetje, veel spannender dan in Nederland. Dat kwam ook een beetje door de afwezigheid van de debatleider. Als die, kant, die had de bodem. een beetje aan elkaar kunnen lopen. Ja, okay, en, en... Het was zo low-key eigenlijk allemaal. Ja. Obama die stond erbij en zijn geslagen hond. En Romney die gaf hem wel een beetje gas. Maar het was, hé, hey, je zit voor die Amerikaanse dingen bijna met een zak popcorn. Uh, wat voor precies voor zo saai aan? Nou ja, er gebeurde gewoon heel weinig was ook niet flitsend in beeld gebracht. Nee, en, en ik had zelf het gevoel dat Obama probeerde om een beetje presidentieel over te komen. Hè? Rutte dat dat zal ook een strategie beetje... geweest zijn, zeker. Ja, ja, denk je? Maar dat, dat, ja, dat, ik dat werkte dat... echt vaak geen kant. Er nee. stond gewoon een vermoeide, iets wat knorrige man die gewoon de avond ervoor uh, had doorgezakt of zo, ofzo. Van mijn gevoel. <laughs> nee, ja. nee, maar daar zou, dan, dan zou dan ik dan niet op stemmen. En ik denk, kijk, daar kijken 60 miljoen mensen naar. Maar van die 60 miljoen kijken de 50 miljoen volgens mij gewoon van vind ik dat een goede kerel of vind nee. ik dat een goede kerel. He, en, ik, bedoel, ik zou mijn sleutels eerder aan Romney geven dan aan Obama... op basis van het debat van de afgelopen week. Ja, ja maar goed, Maar dat is natuurlijk eigenlijk ook nee, het ergste, beetje... Want op ja, inhoud zo... zijn er wel degelijk zeer grote verschillen. Ja, en die maar... moeten echt nog tegenover ja, okay, elkaar ik kan maar, te maar, zeggen, dat. Die heb je niet gezien in dit debat. Maar we die illusie nou dit... niet hebben, ook over politiek, ook niet in Nederland... het gaat echt niet om de inhoud. Nou, ik denk in Amerika op dit moment uh, uh, wel degelijk. Ik was bij de hey, democratische... Dan, ja, mensen, kunnen, mensen kunnen daar hun, hun verzekeringen niet meer betalen. Mensen wonen in een huis wat ze niet meer kunnen betalen. Of wonen in een winkel omdat ze wel een winkel hebben... maar hun huis niet meer kunnen betalen. Weet je, dat zijn toch wel dingen die zijn? waren net... op een gegeven moment best wel veel arme mensen... die ook op Bush stemden, omdat ze dan nou het gevoel hadden dat ze erbij hoorden. Nee, maar dat is één aspect. Maar er is nog een andere hele grote groep kiezers die zeer belangrijk is. En, en uh, het onderwerp vrouwen is in dit ja. eerste debat niet uh, aan bod gekomen. En dat moet nog een keer aan bod komen. Ik was op de democratische conventie, waar Obama overigens ook niet zo goed was als ik hem verwacht had, maar waar hij wel uh, veel beter was. Maar daar merkte je echt dat de democratische partij heel erg inzet op de stem van vrouwen, baas in eigen buik, dat nou. soort onderwerpen, we willen niet terug in de tijd. En dat is een heel pijnlijk onderwerp voor Romney, die eigenlijk relatief uh, vrij progressieve ideeën had. Waarom begint Obama daar nou niet over? Omdat het uh, over de economie ja, moest de, gaan. De en omdat de dat, de dat de ook een belangrijk onderwerp is. En als je dat gaat doen, dan word je weer op je vingers getikt dat je een verkeerd onderwerp. Kijk, dat krijg je ook met dat ja, script. Okay. Daardoor krijg je ook geen spannend debat. Het mag alleen hierover gaan. Het mag dan 30 seconden duren. Er mag niet geklapt worden. Er, ik bedoel, hm. het is helemaal dichtgetimmerd. We zeiden net, he's back. Uh, kan Romney Obama verslaan? Ja, misschien wel. Maar kijk, Romney die heeft gewoon recentelijk gezegd. 47% van de Amerikanen is helemaal te dom te poepen. Ja. He? He? heeft hij dan enorm veel excuses voor. Ja, Okay, maar hij zei het, dat is toch ongelooflijk? Ja. Ik snap niet dat, dat Obama daar niet over begon. Wat, wat is daar de reden van, denk je, Maritje? Dat zou kunnen zijn, maar goed... Het, uh, ik had het ook wat feller ingezet... maar um, dat ze dachten... laat hem presidentieel overkomen... boven de partijen niet te aanvallend... want dat zou hij dan niet nodig hebben. Kijk, als hij echt waardig en rustig en uh, ja, stevig in zijn schoen had gestaan, was dat ook gelukt. Ja. En daarbij, ze, hadden, ze waren er al wel aardig opgegaan nadat dat net gebeurd Tuurlijk. was. Dus dat, dan, dan, dan worden ze niet beetje melken. Op. Je kunt ja. het ook uitmelken, zoiets. Jawel, maar je moet volgens mij Ik had hem eerder aangepakt op het ja. feit dat hij dat nu opeens... die jonge immigranten uh, uh, uh, een verblijfsvergunning wil... Uh, nou ja, maar er, er, zijn, er, er, zijn, er een zijn tal van dingen om hem op aan te pakken. Maar, maar... dat is allemaal berekend. Ja, dus hij, snap hij, ik, maar hij denkt dat... gewoon opeens, oh oh, als ik dit niet ga doen... dan krijg ik die stemmen niet in die swing van bijvoorbeeld Florida. Daar had ik als Obama... Ik daar iets Jawel, maar het is wel slecht een debat voeren en heel dik verliezen... en dan afloop zeggen, ja, maar hij staat steeds te liegen. Ja. ja, zeg het dan. Daar is het debat al voor. Ja, ja, maar sommige dingen... Dat ze wegen... in... nog niet zo heel hard gefactcheckt, denk ik, tijdens. Of dat had ik nog niet doorgekregen. Nee, maar dat vind ik ook oprecht. Ik bedoel, dat je een president niet kan kwalijk nemen... dat hij niet alle percentages van alle programma's... die ja. al dan niet zus of zo zijn uitgepakt paraat heeft. Dat nee, het, dat maar, als ik, echt nee maar als je na afloop zo'n draai aan geeft... dat Romney continu stond te liegen... He, maar dat, dat zeiden ze ja. eigenlijk. Dan denk ik van, ja, je, je, je hebt wel een paar van die leugens. Had je nou ja, maar wel... dat is natuurlijk gewoon weer de nieuwe spin. En zo werkt uh, de campagne oh. in Amerika. De democraten zijn uh, keihard aan de spin op ja, overgrond. Dat, dat is duidelijk. Ja. Het is in ieder geval weer spannend. Dat wel. We lagen niet meer in die Wulpse regen. Nee, wat was het? Malse regen. Dat was <laughs> nou, het. Malse regen. Wulpse regen. regenval in Nijmegen hoor. Anderhalve minuut voor tijd. Die 1-1 stand staat op het bord. En daarmee dreigt NEC voor vanavond de nummer 11 van de Eredivisie toch wat te weinig te krijgen. Want op basis van het wedstrijdbeeld, de kansen, de mogelijkheden, zou NEC de overwinning van mij wel mogen krijgen. ADO heeft nauwelijks iets afgedwongen. Ja, voor de rust die fraaie hakbal van Torenstra die voorlangs ging. En de tweede helft, dat op het van Van Duinen. De hoekschop van NEC is uh, genomen, maar wordt verdedigd bij Ado door Malone. Die op het middenveld is uh, ingevallen bij uh, de bezoekers uit Den Haag. NEC probeert uh, druk te houden via de linkerkant van het uh, veld. Dat uh, moet uh, Van der Velden dan doen. Die brengt de bal in, maar Zwinkels heeft er geen problemen mee. En laat hem over uh, de achterlijn lopen. Ado Den Haag, wat zojuist ook nog Tom Beugelsdijk, de centrumverdediger, naar voren toe stuurde. Maar ja, die kon wel een keer op de goal koppen, maar heel dreigend was, was dat niet. Nee, het lijkt erop alsof dit een puntendeling gaat worden. Dat zou zijn voor de elfste keer in de geschiedenis. De ploegen liggen dicht bij elkaar. Als je kijkt naar de statistieken, tien keer winst voor NEC, negen keer voor ADO. En dit zou dan het elfde gelijke spel kunnen worden. De trap van Zwinkels gezien. Wormgoor voor Den Haag. Kopt de bal weer wat naar voren toe. Dan overgenomen bij de bezoekers door Malone. De bal komt net zo hard weer terug. Maar Omero kan er achteraan gaan. En omdat NEC die bal als laatste heeft geraakt. Inmiddels een seconde of vijf voor tijd mag Ado gaan gooien. Het zou wel eens 1-1 kunnen gaan worden hier in Nijmegen. Wel nog drie minuten extra tijd. Mocht het veranderen, horen jullie van me. De laatste punten. Zeker. Er is weer een akkoord, we hadden een Koendersakkoord en een Lenta-akkoord. En deze twee goede vrienden kwamen naar buiten met weer een nieuw akkoord. Het deelakkoord, Mark Rutte en Diederik Samsom. Nou, wij kunnen melden dat er een uh, deelakkoord is gesloten voor de begroting 2013. Ja, ook ik ben blij dat we een deelakkoord kunnen voorleggen waarmee wij belangrijke verbeteringen aanbrengen in de begroting voor 2013. Uh, we ruimen daarmee dus een paar maatregelen op die achteraf gezien wat minder verstandig bleken te zijn. De forense tax en de langstudeerboete. Die zijn dus dan ook van de baan, de forense tax en de langstudeerboete. En de belastingen op verzekeringen gaan flink omhoog, de assurantiebelasting dus. Het deelakkoord zorgde voor veel reacties. Studenten zijn uh, blij. Oppositiepartijen vinden het helemaal niks. En ook op Twitter kwamen er veel reacties los, merkte onze eigen... Luc, nog gefeliciteerd trouwens Luc, met je eenjarige. Hashtag herfstakkoord, zo heet het deelakkoord bij sommige mensen op Twitter al. Johan de Wit vraagt zich af of Rutte na het debacle in het katshuis, expres alvast wat tussentijden akkoorden naar buiten gaat brengen. Casa Kleinhuis vindt het niet vreemd dat je een deelakkoord <tus> krijgt. Samsom is per slot van rekening afgestudeerd kernfysicus. Dus, ondanks de, ja, ondanks de vele kritiek zijn Rutte en Samsom zelf erg tevreden met de plannen. Ja, dat is natuurlijk altijd zo als je plannen hebt in Nederland. Dat is onvermijdelijk. Tegelijkertijd... Uh, denk ik dat we echt een paar maatregelen schrappen waar ook heel veel kritiek op was. Al met al is dit een rekening van de crisis en die zal betaald moeten worden door iedereen. We doen het nu met deze afspraken op een eerlijkere manier dan we hadden. Volgens mij is dat precies waar we op uit waren. Dus precies waar we op uit waren. Ja, um, jij hebt ze gezien hè, Erik, de mannetjes, samen. Dat is wel erg oneerbiedig. Ja, de heren, en het gaat de hele tijd over de chemie tussen hun. Heb je dat ook gezien? Ja, er is wel chemie tussen hun, maar het was wel iets minder uitgebreid op schouders slaan, zoals we dat twee jaar geleden zagen. Hè, dat de hele studenten kozen. Dat voelde ik wel iets minder. Met nu. Het is geen koude kernvisie. Begrijp. Nee, ik heb nog niemand te horen zeggen over, we gaan over, over het aflikken van vingers en zo. Bijvoorbeeld. <lacht> maar, maar het is natuurlijk ook eigenlijk nog niet. We hebben nu gehoord, Joh, forensen, taxen en een langstudieboete. Dat zijn toch twee, twee pinda's? Hè? Het gevoel heb ik tenminste, hoor, dat het, het, het, het echte moet nog komen. Wat, ik, eigenlijk, wat ja. ik zelf wel best wel teleurstellend vind, is dat de Partij van de Arbeid voortdurend in die, in die campagne heeft gezegd: Ja, dat, dat gezeur over, die, uh, uh, over het begrotingstekort. En dat hysterische gul. En hup over overboord, en, over en we zitten weer vast aan die 2,7. Om ons daarop te focussen, of dat zo belangrijk is. Ja, maar daarvoor is dan wel... Dat is wel uh, de, de vraag vanuit de VVD natuurlijk... geweest. Ja. ja, maar dat ja. zagen we in Frankrijk ja. natuurlijk precies hetzelfde met de socialisten daar. Ja. Verantwoordelijkheid of daar in de buurt komen... Uh, en uh, verkiezingsretoriek blijken gewoon heel vaak twee verschillende dingen te zijn. Ik, ik heb het gevoel zelf... hè. Als ik daarnaar kijk en je, die, die, die pinda's die Samson heeft gekregen... en die, die dingen die uh, Rutte voor mijn gevoel van elkaar heeft gekregen... namelijk de begrotinglaag... heb ik het gevoel dat Rutte en Blok gewoon veel beter onderhandelaars zijn. Nou, we zijn er nog niet. Dat, ik, ja. we, dit, we hebben het nu net we het over twee pinda's. Er ja, moeten moet nog een paar harde noten... Maar dat, noot... dat, dat is mijn gevoel. Ik, ik heb gewoon het gevoel dat in die de Rutte de en Blok... te blijven, moeten er moeten nog een paar noten gekregen nou, worden. Zou ik maar zeggen. De PVA slept nog wel wat binnen. Ja, natuurlijk. Er die hebben, die hebben, liggen nu al wel dingen op tafel... Uh, waarvoor deze pinda's zelfs wisselgeld ja, maar binnen klinkt leuk, maar het kan ook nog wel een hele negatieve uitruil worden, waarbij uh, er allerlei dingen hè, weggestreept worden waar men niet uitkomt. De vraag is juist, kan er een ambitieus genoeg plan op tafel komen, waardoor Nederland gewoon een aantal moeilijke problemen gaat oplossen en ook bijvoorbeeld in Europa weer met een agenda aan tafel gaat zitten, want intussen ligt de boel toch behoorlijk stil. Maar in Europa zijn ze redelijk positief hè, tot nu toe. Ja, maar de vraag is of dat terecht is. Ik denk dat dat heel erg het wensdenken is. En dat is ook wel heel opmerkelijk. Uh, Rutte heeft steeds gezegd... nee hoor, er zijn helemaal geen negatieve beelden over ons in Europa. Ja. Dat is allemaal onzin. Nou, ik uh, hoor het elke dag. Ik hoor ook elke dag vragen. En niet alleen in Brussel, maar ook in Washington. En uh, op allerlei plekken in de wereld vragen mensen zich af... wat er in hemelsnaam met dat open-minded, handelsgeoriënteerde en ambitieuze land Nederland is gebeurd... en hoe je zo uh, gek kan zijn om zo'n mooie positie weg te geven... Uh, door bijvoorbeeld uh, in een gedoogconstructie te gaan zitten. Dus mensen hopen gewoon Ze gaan dat nu we bewijzen... wel weer mee gaan doen en met plannen Precies. komen. Ja. Nou, dat gaan Rutte en Samson laten zien als het aan hen ligt. We houden deze punten lekker kort, Erik. Ja, we vliegen door naar Syrië, want er zijn flinke spanningen, zoals je misschien al weet, tussen Syrië en Turkije. Vanuit Syrië zijn er granaten afgevuurd op het Turkse grensdorp Akale. Dan moet ik het wel goed zeggen. Dan zeg ik het waarschijnlijk nog verkeerd, maar goed, daarbij kwamen vijf mensen om het leven. Dat is misschien wel het belangrijkste van dit verhaal. Turkije reageerde met artilleriebeschietingen op het Syrische leger en de Turkse premier Erdogan sprak daarna. Die woorden van uh, premier Erdogan zijn bepaald niet onbelangrijk. Wij willen geen oorlog, want laten we vooral niet onderschatten wat er hier is gebeurd. Het is nogal belangrijk dat premier Erdogan nu zegt, luister die artilleriebeschieting, die vergeldingsactie van ons moet je vooral zien als een waarschuwing en niet als een volgende stap naar een oorlog tussen Turkije en Syrië. Syrië heeft inmiddels excuses aangeboden, maar of het daarmee is afgelopen... is natuurlijk de vraag. Het laatste nieuws is dat het Turkse leger opnieuw doelen heeft beschoten. Ja. Marietje, jij zit in de buitenlandcommissie hè, van de Europese Unie. Um, maken jullie je zorgen? Ja, ik maak me al anderhalf jaar elke dag zorgen over Syrië... en met name om de mensen in Syrië... die echt blootgesteld worden aan de meest erbarmelijke omstandigheden... die ik in lange tijd heb gezien. En dat uh, mag ook nog een keer herhaald worden. Want nu is de hele wereld in rep en roer omdat er misschien... Hè, een, in Syrië. Uh, ja, en dat ja. is ook echt uh, heel zorgwekkend. Maar ondertussen uh, zijn uh, al bijna een miljoen mensen Syrië ontvlucht... zijn er uh, tienduizenden doden in Syrië. Uh, maar het is heel zorgwekkend, want het is... Um, ja, de kans is gewoon dat dit gaat escaleren. Uh, Erdogan zei vandaag ook, uh, uh, we zijn niet ver van een oorlog af. Ook al willen we geen oorlog. Nou, dat dat laatste dat is dat hij wel... dat zegt, letterlijk. Ja. Maar dat is ook zo, dat is een feitelijke constatering. Want uh, Syrië, of Assad, moet begrijpen dat als hij dit soort risico's neemt... of provocaties uitoefent, hmm. dat het kan dat het ook uh, een kwestie wordt van uh, de hele... Uh, NAVO-bondgenootschap. Want de afspraken binnen NAVO, waarvan Turkije het tweede grootste leger is, zijn dat als een van de leden wordt aangevallen, het een beschouwd kan worden als een aanval op allen. Ja. En als Turkije dat gaat proberen, uh, hè, dat mandaat te krijgen... Dan, dan, uh, ja, dan hebben we een hele, hele, hele grote uitdaging. Uh, intussen is het in Iran heel onrustig aan het worden. Zijn er mensen de straat op gegaan... omdat de economie en de munteenheid volledig in elkaar dondert. En dit is een regio waar op allerlei vlakken, in allerlei landen... dingen zeer op scherp staan. En uh, nou, ik denk dat het... Zaken is om te proberen een militaire confrontatie en een escalatie te voorkomen. Maar om nog steeds wel te blijven werken aan een oplossing voor die mensen. Moet dat in Syrië. Dan doen? Wie moet dat dan in godsnaam gaan doen als de VN zo, zo lam blijkt te zijn als dat het nu is? Nou, NAVO wie moet is nu, nu wel een van de belangrijkste spelers, denk ik, toch geworden. Maar dat is dus toch al een militair getint ding. Helaas. Ja. Uh, maar ik denk dat, dat die gesprekken die hebben ook hebben plaatsgevonden. Er heeft een crisisoverleg plaatsgevonden woensdagavond in Brussel. Waarbij is gekeken hoe groot de bedreiging voor Turkije als NAVO-lidstaat nu eigenlijk is. Um, maar we kunnen wat mij betreft ook niet niets doen... En, uh, maar met ledenogen aanzien hoe daar meer mensen uh, om het leven worden gebracht... die werkelijk niets met een strijd te maken hebben. En ook hoe extremisten hun intreden doen. Ja. Want, dus, dus D66 is voor militair ingrijpen in Syrië? Dat heb je mij niet horen zeggen en dat, hoor, dat zal ik ook niet zeggen. Ik zeg dat we juist moeten proberen te voorkomen... met alles wat we hebben, dat het escaleert, dat het militariseert. Ja. Maar dat er nog steeds ongelooflijk veel mensen zijn... bijvoorbeeld... Hon, of, Ongeveer 1 miljoen vluchtelingen uit Syrië. Turkije kan die druk helemaal niet meer aan. Uh, dat zijn gewoon wezenlijke dingen waar de EU ook een heleboel aan kan doen. Er zijn nog steeds een heleboel diplomatieke oplossingen... die met meer ambitie uh, gevolgd kunnen worden. Maar Europa is nogal met zichzelf bezig momenteel. En uh, dat heeft een prijs op het internationale toneel. Ja, je maakt je, ik zie het ook aan je het recht ook. Dat je, je maakt je zorgen over. Ja, en ik, dat mooi, ik dat denk dat, je... dat iedereen ja, de, alle dat ja. Alle beelden, alle foto's, alle verhalen. Dat het kan ook echt, niet het kan anders. Echt dat echt dat op, lijkt me duidelijk. Dwars door de pijngrens heen hoor, wat dat betreft. En toch gaan we een heel ander laatste puntje. Ja. Nog even kort naar James Bond. Over de pijngrens. James Bond. Het is niet niks, want ijsjarig is, is vandaag precies 50 jaar geleden dat James Bond zijn eerste film Dr. No uitkwam. Gold finger diamonds are forever. die was goed. Jack White en ja, Alicia Keys. <tied> die was helemaal te gek. Moet je horen, dit is zo eindigt die. En klaar. Fantastisch. Even een kleine doorsteden door al die geweldige Bond-themes... van afgelopen jaar kun Je ook zien dat Bond behoorlijk met zijn tijd meegaat. Want de nieuwe uh, film heet Skyfall. En de soundtrack is gemaakt door Adele. Klein stukje. Klein mm. stukje. Nou, weet je, een, een afgeslankte Shirley Bessie. Ja, toch? Ja. Tenier! Dat zou je denken. Ja. Adele, dus gefeliciteerd. James Bond. shaken not stirred. Ik zei van de week tegen vrienden: ja, de, de, mijn, de, de, de bond die mij het meest in herinnering ligt, is toch? Ja, sorry, Timothy Dalton. Daar werd ik echt keihard uitgelachen. Oh, ja, maar dat was maar, wel best wel een coole bond, hè, Timothy nou, Dalton? De Living Daylights. Ja, ja. Ja. En, uh, en license to kill, hè? Ja. License to, we de meeste Bondfilms draaien. Niet zeggen, nee, bij de meeste Bondfilms draaien om in van de gek die wil de wereld veroveren. Maar een license to kill wordt gewoon een goede vriend van hem wordt vermoord of gematteld of zo. En dan gaat James Bond gewoon uit vragen. Ik geloof alleen Basic. dat ik geloof dat het license to kill niet bij Timothy Dalton. Nee, nee. Hij was lief, maar dat is het. Het is 07 was... license to kill. Dus die man die heeft een license to kill en Timothy Dalton kon heel leuk vriendelijk ja. glimlachen met ja, een putje in zijn kin. Wat zult u met bond? De persoon Royale, ja. Ik vind Daniel Craig wil niet mijn bond ja? En vooral in, die, in zijn eerste film. Casino Royale. Een van de allerbeste bonds ever. Ik vind het wel een hele goeie. Maar to, to, toch is Connery wat dat betreft. Ik weet ah, niet. Okay. De combinatie van zoals Connery ook kon zeggen. Bollinger. 75. Dat, is, <laughs> dat zijn dat niet zo veel. Ik moet er nog aan beginnen aan het hele bont Heb jij nog nooit een bond gezien? Nee. Nou, nou, dan, dan heb je echt onder een steen geleefd Marietje. Rietje ik, ik heb een kistje voor je. Als ik dat in één keer aan je geef ben je <laughs> gewoon een week zoet. Zijn, zijn ze allemaal. Neem ik een keer voor je mee. Is goed. Echt? Dat is grappig? Ja, ik dacht dat iedereen toch wel. Ik ben op zijn nee, Ik heb wel, wel een stukje een stukje stilgers Bond gegaan of zo. Nee, Zelfs? ik heb wel stukjes gezien, maar ik kijk hmm. niet heel veel films en hmm. ik ben er, ik hou niet zo van dat soort. Uh, ik vind, nee. Er was er eentje en die heeft er maar één gemaakt. En die was eigenlijk wel. George Lezenby, George Lazenby. On Her Majesty's eh. Secret Service. En dat is best wel ja. een goede film. Zeker, ja. Zeker. Zeker. Waarom is, is al 50 jaar Bond een succes? Bond, bond, vind ik, is net zoals de Rolling Stones. Hè. we bestaat ook 50 jaar. Als het goed is, is het te gek. En als het slecht is, is het nog steeds wel leuk. Ja. <laughs> de Stones hebben ook platen gemaakt die zijn zo Oeh. slecht. Van die hele slechte reggae-nummers. En van die, van die smoeselige jaren 80 platen. En die vind ik nog steeds leuk. En zelfs de allerslechtste uh, Roger Moore films... die vind ik nou wel lachen om te zien gewoon. Ja, dan, wat dat duidelijk... We, was er, oh, sorry, we gaan even naar de Nederlandse film... want op dit moment worden o, de Gouden Kalveren uitgereikt. Voor de beste film 2012... gaat naar Jos Stellingfilms voor het Meisje en de Dood. Oké. Okay. Ja, dus het je ook wel Gouden Kalveren... de Gouden Kalveren... beste film met Meisje en de Dood gezien, denk andere Erik? Nee, ik ook niet. Ik, uh... Marietje, durf ik niet eens aan te vragen. God, ik, vermo ja, ik vermoed van niet. Nee, nee ik, ik zie wel zo'n een film in een vliegtuig, maar dat zijn nog geen <laughs> Nederlandse films. Het, het meisje en de dood, ik heb hem ook niet gezien. Dat zegt misschien ook wel iets. Want de, de... de mensen die mij een beetje dat was jouw <laughs> stelling. Dat was jouw stelling, dat vermoed ik. Ja. Want de, de, de genomineerden waren uh, Het meisje en de dood, dus plan C en de domino effect. Ken je die, Erik? Ja, plan C ken ik, maar de domino effect ook niet. Ik vind dat er niet zo heel veel spannende films worden gemaakt in Nederland eigenlijk hoor. Nee, dat blijkt wel. Bijvoorbeeld Niemand kent België ze. worden best wel heftige hmm. dingen gemaakt. Wel, wel, wel spannende dingen, heftig om te Fros? zien of zo. Eh uh, X-Drummer. Helaas zijn de dingen, weet ja. je wel, echt films helaas ik, dingen. dingen, ja. En hoe kan dat? Waarom zitten wij in de slop? Ja, dat heeft volgens mij met alle ingewikkelde constructies te maken. Hè? Met, met wat wij nog financieren en wat niet. En, en dat het toch wel vaak... De, de producenten willen niet meer heel veel risico nemen met een film. En die nemen dan liever een paar grote namen en een het en een scenario... in plaats van een groot risico te nemen. Ik geloof wel dat we met het meisje en de dood een film hebben... die in ieder geval artistiek gezien weer eens uh, wat, uh, wat, uh, wat uh, in de melk te brokken. Dat het is, het is wel een hele de de mooie film. film. Le Lees ik hier. Lees je ja. op, ik wou net zeggen. Uh, ja, en daaruit, Op, op joustelling.nl. Joustelling, ja. joust. ja. ja. Goed, trouwens. Um, Hanna Hoekstra kreeg de uh, Gouden Kal voor de beste actrice. Voor haar rol in Hemel. En Reinhard Scholten van Aschad. Ja. ja, de zoon van. Voor de Heinekenontvoering de beste acteur. Ja, cowboy had het moeten worden. Die moet je kijken. Kau, ja. K-A-U. Dat is briljant. Goed, dank Erik Kortom, Tot gaan volgende dan. week. Marietje Schaken, dankjewel. je We wel. Yes. lekker naar huis, denk ik. Want je bent mocht. En uh, Erik Wijstra, dankjewel. Een Tot snel. <laughs> We ja. zijn we toch weer niet aan Janne Scha toegekomen. Je weet dat ik hou van Janne Scha. Ja, dan draai ik hem nog volgende week. Ja. Ben ik er volgende week? Oh, nee, we hebben weet. volgende week geen Dan Doe ik hem maandag, erbij er niet. Dat scheelt. Het zijn net een onaardig berichtje want je ziet er moe uit. Maar dat bedoel oh, ik natuurlijk. Met... Wat is dit nou? Even rechtzetten. Oh god, vrouwen onder elkaar. Nee, dit gaat verkeerd. Dat nee, niet. Omdat je rechtstreeks uit Budapest komt nee, gerend. Is Daarom zei ik. Maar goed dat je er was. Ja. Ga je lekker naar huis? Sport nou? Radio huis, ja. 1. Morgenavond om 7 uur de Eerdivisie. Willem 2 RKC. De hele beste bal. Pex Herakles. Want Er wordt binnengewerkt. Nee, je bent op de lijn liggen. Vitesse Herenveen. Van dichtbij, bijna ingetikt. En dan kwart voor negen Roda VVV. En die is er een geweldige kans. LOS langs de lijn, morgen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.